7 uur, Freddy van Fantijn met het NOS-journaal. De potentiële aanhang van Partij 50 Plus is gehalveerd door het vertrek van Henk Krol als fractieleider. Dat blijkt uit een peiling van In Vandaag. 51% procent van de ondervraagden vindt de positie van Krol onhoudbaar. 46% procent vindt dat hij in de Tweede Kamer had mogen blijven. Krol stapte op nadat een schandaal met pensioengelden bekend werd. Minder dan 20% procent van de mensen weet wie Krol's opvolger Norbert Klein is. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn gevechten uitgebroken... bij demonstraties van duizenden aanhangers van de moslimbroederschap. Die probeerden het Tahrirplein op te komen... dat werd verhinderd door aanhangers van de regering. De politie gebruikte traangas om de menigte van het plein te verdrijven. De meeste leiders van de moslimbroederschap zitten gevangen... maar de demonstraties van vandaag wijzen erop... dat de organisatie nog niet is uitgeschakeld.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 Vanaf volgend jaar mogen er geen dieren meer... in de etalage van een winkel worden gezet. Het moet voorkomen dat dieren in een opwelling worden gekocht. Het is dan ook niet meer toegestaan huisdieren te verkopen... aan kinderen onder de 16. Verder wil staatssecretaris Dijksma samen met de sector... het fokken van gezonde dieren stimuleren. In Groningen is een TBS'er ontsnapt. Hij was op proefverlof met een begeleider... en wist te ontsnappen tijdens een bezoek aan de VND... De politie heeft geen idee waar hij nu is. Er is via Burgernat een opsporingsbericht verspreid. De man van 38 is patiënt in de Van Mesdag-kliniek. Het weer. Vanavond en vannacht in het oosten regen. Morgen afwisselend zon en wolkenvelden en kans op een bui. En het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie ah, met nog één file op de A10-ring Amsterdam-Zuid richting Amersfoort. Tussen Knopend de Nieuwe Meer en Knopend Amstel, 4 kilometer. En door een ongeluk zijn er maar twee rijstroken beschikbaar. U kunt uh, beter omrijden bij Knopend de Nieuwe Meer via de A9. Slimme ondernemers gebruiken Telvoort zakelijk. Zoals Robert Ravenhorst van Ravenhorst, de onstopper. Wie had dat gedacht? Van iemand moet het doen naar een bedrijf van een paar miljoen.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 Goedenavond, welkom bij het koken en programma Manjare live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere vier weken op vrijdagavond tussen zeven en acht uur op Radio 1. Stuur uw reactie naar mandjare@ntr.nl. We zagen dat er al een luisteraar iets uh, te vragen heeft gehad en gesteld. Gaan we allemaal uh, beantwoorden vandaag. Twitteren mag ook, hashtag Radio mangiare. We zitten met een tafel vol en we gaan het hebben vandaag. Het is een eerbetoon aan Johannes van Dam, foodwriter restaurantcriticus, journalist, bibliofiel. Hij overleed ruim twee weken geleden... na een lange periode van lichamelijk ongemak. Hij werd 66 jaar. Hij was een gewaardeerd deskundige van dit programma. Een man voor wie we de hele studiosetting... naar de begane grond verplaatsten... om hem aan tafel te kunnen hebben. Hij was ook een lastig heerschap. Een man met een handleiding, een uitgesproken karakter. En hij liet nooit na het vertellen hoe het eigenlijk moest.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 hem in, maar laat je de prikken zitten, ja. dan, uh, dan loopt hij niet zo snel uh, leeg. En als dat, je ja. van voor naar achteren gaat, dat is eigenlijk een hele goede manier. <laughs> Wij zitten hier ook gewoon allemaal te lachen. <laughs> Het is heel erg leuk om Johannes te horen. In, en, en hierin was hij knettergoed. Vertellen hoe het zat. Ik zit hier aan een tafel met allemaal mensen die Johannes van Dam hebben gekend. die met hem te maken hebben uh, gehad. Mijn steun en toeverlaat kookboeken vanuit Jonah Freud. die Johannes van Havertot tot Goort kende. Ja. Uh, kunnen we zeggen. Voor zover mogelijk. Ja. Nou ja, oké. Okay. Je kwam <laughs> dichtbij, zullen we maar zeggen. Chefkok van restaurant Merkelbach in Amsterdam. Geert Burema. Die zeer goed kon eten en drinken met Johannes. En ook prima door één deur kon met hem. En programma en documentaire maakster Bianca Tam. Die een intiem filmportret van Johannes van Dam maakt. Een documentaire die binnenkort ook te zien is in Rialto in Amsterdam, hoorde ik. Ja. Eigenlijk dood zonder dat hij niet meteen op televisie te zien was... na de dood van Johannes. Ja, dat is niet gelukt, helaas. Waarom eigenlijk niet? Ja, dat weet ik niet zo goed. Uh, een beetje netcoördinator die niet wilde schuiven in de programmering. Oh ja, dat soort dingen. Ja, en, uh, het bekende heel veel Sumset. Het op slot zijn van de tijdslot. Ja. Daar gaat nou, het over. Leg dat maar eens uit aan je kinderen ja. later. Uh, welkom allen. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Wij hebben... Ja, we gaan een hele uitzending Johannes van Dam doen We gaan een heel, hele uitzending ook in de geest van Johannes van Dam eten We hebben zijn lievelingsmaatje gekookt Dat hebben we zelf als redactie gedaan Met alle gevolgen van die En daar gaan we het allemaal over hebben Maar eerst eens even Het laatste contact met Johannes Die er eigenlijk de laatste tijd al heel slecht aan toe was Jonah Voort um, Wanneer ik, was oh, jouw laatste Mijn contact? laatste contact was de dag voordat hij overleed Dinsdag, hij is op woensdagavond overleden En ik was dinsdagmiddag nog bij hem en hoe was dat? En uh, toen wist ik wel dat het de laatste keer zou zijn dat ik hem gezien had. Dus hij was al uh, slechter aan toe. Ja, omdat hij... Hij, hij was wel nog helemaal bij, overigens. Hij was ook nog steeds... Uh, zijn humor werkte ook nog steeds. De rest van het lijf was ongeveer gestopt, maar zijn humor zat er wel nog. Dus er werden nog grappen gemaakt? Er werden nog grappen gemaakt uh, tussen zijn... Uh, ja, wegzakperiodes door. Ja, ja, ja, ja. Hoe was dat om daarbij te zijn? Om, om eigenlijk afscheid te nemen... van iemand met wie je toch... nou ja, tientallen jaren opgelopen hebt. Nou, dat is... Uh, dat realiseer je eigenlijk dan pas veel later... als je in de lift staat. Ik was daar samen met Gene Berrington. En we stonden later samen in de lift. En dan kijk je elkaar zo aan... en dan hou je elkaar vast en dan denk je... nou, dat was het, mm -hmm. dat was het. Maar eigenlijk als je bij hem... daar bent, dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met hem. Ja. En van hoe hij erbij ligt en hoe hij zich voelt. Ja. En, uh, hij heeft nog allerlei zalm opgegeten waar ik bij zat ook. Dus dat was ook de dag voordat hij overleed. En dat vond dat, hij lekker? Dat vond hij heerlijk, ja. ja. En toen kwam de theejuffrouw vragen of hij nog wat wilde drinken. En toen was hij heel lang stil. En toen dachten we allemaal, heeft hij die vraag wel gehoord? En toen zei hij, nou doe maar champagne dan. Ja. Nou, dat vond zij dan weer heel raar. En wij vonden het eigenlijk vrij logisch. Dat hij dat wilde. Dat ja, was precies eigenlijk. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Bianca Tan, heb jij hem nog gezien de laatste tijd? Je hebt een film over hem gemaakt, nog niet lang geleden. Die is eigenlijk aan het begin van de zomer in première gegaan. Ja, 24 juni uh, was er een do donateurspremière. Ik heb hem gemaakt met crowdfunding. Dus alle mensen die. Uh, 100 euro hadden betaald, zodat ik de film kon maken. Die kregen een diner in Hotel De Goudverzand in Amsterdam-Noord. Um, een uh, viergangenmenu en als uh, uh, extra toetje de film. En die ochtend uh, uh, had Johannes met de huisarts gebeld... of hij naar het première diner kon, want hij was al twee weken heel benauwd. Uh, en toen zei de huisarts, ik kom even langs... En, uh, uh, het volgende was dus. Uh, je gaat helemaal niet naar dat diner. Je gaat acuut naar het OVG. En daar is hij toen niet meer uitgekomen. Hij is het ziekenhuis ingegaan op niet de meer dag uitgekomen. van de première. Ja. Wat is dat toch een, een, een rare, rare ja. coïncidentie? Ja. Dat Jeetje. is. Ja. Heeft hij de film nog wel gezien? Nee. Ook niet? Ook niet. Wilde hij de film nog zien? Nee, hij. Uh, zo in de laatste eindmontagefase heb ik. Uh, dan sms' ik hem als ik weer iets had gevonden, of nog nou die scène toch zo. Of dan um, de, de zon, vertelde ik hem daarover per sms. En um, in de laatste twee, echt vlak voordat de montage zijn einde naderde, zei ik van nou wil je het alvast zien? De eerste versie? Of, uh, uh, en dan zei hij, nou nee, een keer een stukje. Dus hij hield het af en hij had ook wel eens gezegd. Van ik hoef het niet zo nodig te zien. Zo. Nee. Hij, zei tegen, hij zei tegen mij ook: ik kijk echt niet graag naar mijzelf. Nee, zei hij, dan. Nee, nee. hij nee. heeft de film niet gezien. En ja. nee, en zelfs, we hadden ook al afgesproken voor het première-diner dat, dat hij zijn slaapmasker. zei hij, Misschien neem ik mijn slaapmasker mee <lacht> als ik geen zin meer heb om te kijken. Of ik ga in de keuken zitten. Toen zei ik: prima, dan gaan we boontjes doppen in de keuken. Juist ja. het ontsnappen aan het confronterende beeld. Johannes van Dam, die zichzelf uitvergroot ziet ja. in de nadagen van zijn leven. Want dat is wel wat de film ook blootlegt. Daar gaan we zo nog over praten. Ja. Geert Burema, chefkok van Merkelbach, restaurant Merkelbach. aan het prachtige Frankendaal in, in Amsterdam. Ehm. Um, heb jij Johannes de laatste tijd nog ontmoet? Uh, nou, de laatste tijd niet echt. Uh, maar een paar maanden geleden... bij de presentatie van uh, het boek Koken op Bommelstein. Wat hij dat was heeft bij gemaakt. Ons, uh, ja, ja, wat hij heeft gemaakt. Dat, dat uh, werd gepresenteerd bij ons in huis. Uh, die ochtend was hij trouwens van het uh, van trappetje... van de laatste trede geleden bij hem thuis... En, uh, nou, kwam hij met zijn voet in het gips of wat. Uh, ja, had heel veel last. Bleek dat hij gebroken was, uh, trouwens, achteraf. Ja. Uh, maar hij was er toch. En hij was in goede doen, uh, moet ik zeggen. Hij genoot echt van die avond. Het was echt uh, ja, hartstikke leuk. Heel leuk J evenement. Ja. Jij hebt toen gekookt à la Bommelstein. Ja, ik heb een menu gekookt uh, uit het boek. boek. En in overleg met hem. Uh, hij liep het eigenlijk een beetje aan mij over. Wat ik natuurlijk uh, wel prettig vond. Wat maar heb je maar gekookt? Ik heb, nou, onder andere romops en uh, met... Uh, romops ja. ja. En salade ermee met bieten. En, uh, ja, dan ga ik gewoon wel op zoek naar de ingrediënten... waar hij uh, ja, interesse heeft. Naar augurken is ook zo'n ding, weet je, zoetstoffen erin of niet. Dus ik, oh, ik, je ja, houdt niet van de zoete augurken. Uh, Het nee, nee, nee, moet dus, heel zuur zijn. Ja, dat was echt een hele toestand trouwens om die nog te krijgen. Dus ik ben helemaal naar de uh, augurkenfabriek gegaan... om te vragen of ze ook augurken maakten zonder zoetstoffen erin. Dus, nou, die hadden ze dan nog en... Uh, uh, die, hebben, die maken ze natuurlijk in grote badges allemaal. Dus, uh, ja. Maar daar hadden ze gelukkig nog een paar potten van staan. Dus uh, nou, dat, dat heb ik allemaal een beetje met hem overlegd. Dat was leuk. Ja, was Alle, alles om, om Johannes gelukkig te maken. Ja, jezelf natuurlijk ook. En, en, en de mensen die meeaten. Maar ja. hij was er heel blij mee. Ja, het was een hele leuke avond. En hij ja. heeft uh, wel genoten. En het heeft hem gesmaakt. Dus, uh, ja. Ja. Ja. Hij zat er ook echt als Olivier B. Bommel bij. Hè? Hij met had de... zijn geruite jasje aan. Hij zag ja. er ook uit. Echt, als, uh, zijn ze. Uh, hij en, uh, zag er ook uh, ja. ja. Heerlijk. Hij was ook een enorme fan hè, van Olivier ja. de Bommel, ja. Ja, maar was een ontzettend Naast heel veel van eten was hij een ontzettende strip vanuit. We gaan het vandaag over hem hebben. Maar we gaan ook eten in de geest van Johannes. Hij hield van een heel erg Hollandse pot. Burgerlijke keuken. En normaal zit Janneke Kuiper achter de knoppen. Verscholen als het ware. En nu hebben we haar naar voren gehaald. Omdat zij verantwoordelijk is voor de kroketten die we vandaag Eten en iedereen aan tafel nou, tafel... U hoorde net al enorme geraten van de frituurpan. Mijn charmante assistente Francine staat achter de frituurpan vandaag. Ze heeft net haar, haar gewassen, ik begrijp helemaal niet waarom. <lacht> want ik kan zo meteen weer helemaal overnieuw beginnen. <lacht> maar anyway, die kroketten zijn gemaakt door Janneke. Ja. Janne volgens mij heb je wel honderd keer spijt gehad deze week. Ja, en dat was op de eerste dag van deze week uh, dat ik al honderd keer spijt had. Want uh, ik weet niet wat er in mij is gevaren... Ik vrees toch nog een restje jeugdige overmoed. dat ik heb gezegd, ik ga kroketten maken. Kalfskroketten. Kroke Kalfs ja. uh, wat mij betreft een van de valkuilgerechten uh, die ik ken uit Johannes en stukken. Want daar, dat is eigenlijk de Johannes die ik het beste ken. Is uit zijn stukken uh, uh, voor het parool. Waarin hij, uh, uh, als hij het uh, in een lunchroom op de kaart zag staan... stevast bestelde en dan feilloos kon weergeven wat er allemaal mis kon gaan met een kroket. Ja. En vaak ook ging. En ik ben deze week voor het eerst uh, ja, met bouillon begonnen. En hier ligt dan uiteindelijk uh, op de vijfde dag... Uh, maar even de voor kroket. de duidelijkheid. Dit is de eerste keer in jouw leven dat je kroketten maakt? Ja. ja. Je hebt ook hoog ingezet, hè? Ik heb te en hoog Waarom ben je nou ingezet. niet gewoon met een bouillonnetje of zo begonnen? Ik, uh, ik had een bouillon al eng gevonden. En dit is eigenlijk uh, nou ja, een nachtmerrie die werkelijkheid is geworden. Het ik, voelde eerst alsof... Uh, het Nederlands elftal moet spelen en ze bellen je één minuut van tevoren... we komen er één tekort. Dat, ja. Zo voelt het eerst als een droom die werkt. Maar dat is nu al helemaal kapot. Ja, dan dat zie je dat het standaard Duitsland is... en dan ga je toch nog een keertje achter je oren krabben. En het is, ja, het is absoluut de kroket als angstkekener voor mij geweest deze, deze week. Ja het uh, is ja, heel ik... lekker hoor. Ja, nou, mee. ja. dus, uh, ik ben oh, maar, blij ja. dat nou, laten we ja, dat gezegd is. Hou dat goede gevoel ja. vast, jongens. <laughs> ja. Het gaat natuurlijk om de, om de structuur van de ragout. Ja. Daar begint het mee. Of eigenlijk begint ja. het natuurlijk met de paneer. Maar, of die glanst, hè? Ja, ja precies. Nou, dat doet hij. Ja, dat vond glanst. ik een moeilijk, uh, moeilijk stadium. Uh, je moet uh, een roe maken. Je gaat bloem bakken in boter. En dan moet je voorzichtig... beetje bij beetje bouillon erbij doen... En daar begon al mijn eerste uh, uh, fout. Was dat mijn hele bouillon in één keer uit mijn schenkkannetje klapte. En ja, lag dus ja. Een, helemaal nee. niet gefaseerd die bouillon uh, bij de roe. Toen, Overnieuw beginnen? Nou, ik ben, ik ben gaan terugscheppen. Ja. <laughs> Want er was ook. Ik was ook bepaalde, zijn daar ook beelden voor? Daar, daar zijn gelukkig geen beelden voor en ook geen geluidsfragmenten bij gemaakt. <laughs> daar ben ik heel blij om. En, uh, want de bond uh, tegen het vloeken had zich zeker gemeld als ze dat hadden gehoord. Maar uh, nee, ik, uh, wonder boven wonder is dat gelukt. Maar het is eng, want je moet zelf bepalen of die glanst. Mm -hmm. En ik heb het ook nog aan mijn Facebook community voorgelegd. Mm -hmm. Of zij vonden dat die glanste. Maar uh, mijn fotografiekunst is niet, uh, niet van die naart dat dat nou, te zien was. Ik vind ook, je dus. moet jezelf niet overvragen. Nee. Eerste, voor de eerste keer kroketten en dan ook nog een soort Erwin Olaf zijn. Dat is ook veel gevraagd. Ja. Ik zie gewoon een holte in die kroket van ja, mij. dat heb ik ook. In de, in de vorm van een hele grote luchtbel. Ja, en dat is uh, een groot probleem volgens mij bij krokettenbakkers. Je bent er bijna. Ja. En dan gaat hij lekker in de pan. En, uh, ja, in de pan. Ja. Dat Geert, is, Geert, kan je daar even iets over zeggen? Want nou, jij hebt er echt verstand van. Nou, nou echt verstand van. Nou uh, oh ja, jij uh, maakt uh, toch wel eens kroketten? Het is jammer dat dat grote krokettenboek nog niet... Dan uh, nou had ik nog vast ja. nog wat informatie uit uh, kunnen halen, maar... Uh, ja, de paneerlaag is natuurlijk gewoon uh, altijd een kritiekpunt. Je wil niet dat die uh, tijdsactuur openklapt. Uh... Uh, ja, ik weet niet precies wat hier uh, is misgegaan. Uh, ja, er zijn allemaal theorieën dat je eerst met fijne paneer moet beginnen. Ja. Hè, en dan weer met, met grove paneer uh, moet eindigen. Twee maanden uh, paneeren. Maar ik, ik vind het... Uh, ja, het is een heel behoorlijk experiment. Het uh, ja. Ja. is echt uh, een van de betere nou, kroketten die uh, ja. ik de laatste tijd heb gegeten. Oh, oh, ja. Dit is te veel. Uh, <laughs> ja. Wordt nu nog? Uh, het ja, heel eerder, ik, ik probeer je bij het programma te houden. Uh, niet? Ja, ja, ja, ik ik, ik ben heerlijk. Ja? Ja. Ik zou heel trots zijn. Nou, ja. Hoe kerst? Nou, het is nou, het. Uh, het recept van, uh, van meneer Holtkamp. Uh, Voor mij ook een geestverwant van uh, Johannes Zeker, van Dam. Dan, dan die inderdaad over al paneermeel. Uh, ja, je moet zelf je paneermeel maken en zeven. En dan heb je het fijne paneermeel. Wat door de zeef heen valt. En het grove paneermeel blijft in de zeef achter. En tussen, tussen die twee paneerstadia zit uh, het eiwit uh, rollen. Ik heb het allemaal gedaan, maar ik ben daar niet de handigste in vrees ja, Maar dat ik. is het ja, dus ja. ook. Het is leren uh, gewoon een handigheid, ja. is een techniek. Nou, nou, nou, ik is neem, een neem nog goed. een hapje. Ja. Is, met wat schaakker. er dus hier, met dat er een, bij sommigen, want het zal niet bij allemaal zijn, zo nee. opengebarsten. Nee. Maar dat hoeft maar inderdaad op een punt te zijn waar ja. het net niet goed gesloten is. Dat ik, is een, uh, ik wil zeggen, chapeau. Ja. Janneke Kuijmer in de geest. Uh, ja, dat ik, denk, ik denk zelfs dat, dat Johannes hier nog wel. Lekker. Nou moet ik wel even de anekdote tussendoor vertellen. Dat we een keer een haringtest met Johannes hebben gedaan. En dat hij alle haringen echt veroordeelde. Gewoon een 1 plus en een 1 min. Dat waren ongeveer de gemiddelde cijfers. En vervolgens wel al die 6 haringen op had. Tijdens de radio uitzending. Terwijl hij in een zoutarm dieet zat. Ik bedoel wat dat betreft. Is ook radio gelukkig. Dat zag niemand. Heb ik dan toch lekker verraden. Janneke dankjewel. Voor deze heerlijke kroketten. En uh, even voor de duidelijkheid... het recept komt natuurlijk ook op onze website te staan. Erop, Staat er al op, radiomandjaren.nl. Kom maar op met uw, uh, met uw uh, kritische noten... uw vragen over Johannes van Dam... of over de mensen die hier aan tafel zitten. Uh, Janneke Kuiper gaat nu weer terug naar de knoppen... dus die gaat zometeen dat er allemaal uitdraaien... wat u aan ons stuurt. Uh, het de volgende, volgende gang is er te soepen, maar we gaan nog eventjes bezig met de kroket. Um, ja, Jona... Peter, uh, zeg het is. Nou ja, ik, ik, ik stel je altijd voor in dit programma als steun en toeverlaat en kookboeken Aat, Maar je bent ook eigenares van de kookboekhandel in Amsterdam. Uh, die kookboekhandel is ooit in handen geweest van Johannes van Dam. Ja. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen dat, dat is hij die winkel ging besturen? van 1983 bestieren? tot 1989. De kookboekhandel is in 1977 begonnen door Titia Bodon op de Parkweg in de kelder van haar huis... of in het souterrain moet ik zeggen, echt. Want daar zat mm -hmm. een raam in, dat is wat anders dan een kelder. Mm -hmm. In het souterrain van haar huis. En daar ben ik gaan werken als uh, 14-jarig meisje. En Tizia die heeft dat zes uh, jaar gedaan... En toen heeft zij een ongeluk gekregen. Ze heeft een, een mast van een zeilboot tegen haar hoofd gekregen. Dus ze was ook in één keer uit de running. Verder niet heel ernstig, maar ze had maanden hoofdpijn... en kon niet meer werken. Ja. En ik was haar vaste vervanging. Maar ik zat gewoon op school en uh, ging studeren. Dus ik ging helemaal niets met kookboeken doen, natuurlijk. Nee. En toen is, uh, heeft zij, Johannes... Uh, ik weet niet hoe zij elkaar hebben leren kennen. Maar Johannes kwam toen net terug uit de Pyreneeën... waar hij een tijd gewoond heeft... Uh, wat, wat hij uh, zijn hele leven verder ook uh, met veel liefde over heeft verteld... over zijn tijd dat hij daar gewoond heeft. Maar heeft uiteindelijk hij ook... vond hij wel dat hij te veel zat te vereenzamen ja. daar. Ja, maar hij heeft daar wel heel veel geleerd, altijd over eten. Zij ja. Zij ook, het is ook zo, als je op een boerderij in je eentje zit... ergens op het platteland, dan leer je gewoon heel veel... over hoe je met eten om moet gaan. En vervolgens heeft uh, Titi dus uh, Johannes leren kennen... en Johannes gevraagd, wil jij mijn winkel overnemen? Mm -hmm omdat Titia er niet zo goed aan toe was, heb ik Johannes daar ingewerkt. Het was toen echt nog maar een heel klein winkeltje. En Johannes is dat gaan doen. En hoe kende jij Johannes? Eigenlijk? Ik kende Johannes daardoor. Oh, okay. Doordat ik hem daar bij Titia heb leren kennen. En hoe was hij als boekhandelaar? Nou, toen in de periode dat de winkel van Johannes was, heb ik hem eigenlijk nooit gezien. Ik stond wel eens voor het raam, hij heeft de winkel verhuisd naar de Rundstraat. Ik was aan het studeren en ik was een beetje zoals veel mensen dacht echt wat is dat voor rare brombeer deze man, wat moet ik daarmee? En um, nou ja dan is het inderdaad de sprong naar zes jaar verder... dat ik bij echt bij het grootst mogelijke toeval... zelfs in de winkel waar nu de kookboek allemaal in gevestigd is... te horen kreeg dat Johannes van zijn winkel af wilde. Dat was op een moment dat ik in het leven stond van... jeetje, wat ga ik eens doen... Toen heb de winkel overgenomen. En toen heb ik de winkel overgenomen. En pas sindsdien vind ik, heb ik contact met Johannes. Ja, maar... Want ik nam een, een uh, bij kans failliete boedel over. Ja, dus nu heb je eigenlijk een antwoord gegeven op de ja, vraag hoe precies. hij als boekhandelaar was. Want hij was wel enorm bibliofiel. Hij hield dat... ontzettend van boeken, maar hij verkocht ze niet graag. Want dan was hij ze kwijt. Ja. <laughs> dus... Hij ging op zijn nering zitten, ja. dat dan. Dus ja. het gaat ook, toen ik, toen ik de winkel van hem overnam. had hij eigenlijk ook het liefst de hele inhoud van die winkel... mee naar zijn huis genomen. Het enige probleem was, was dat ik dat net van hem had overgenomen. Dus die inhoud was nu van mij. Dus hij mocht dat niet zomaar meenemen. Hij had een paar kasten apart gezet. En de boeken die daarin stonden, moesten naar zijn huis. Die hebben we dus ook allemaal inderdaad verkast toen. Ja. Nou, dat is dus had... ook, denk ik wel echt het begin geweest. Door het begin is het natuurlijk dat hij in de kookboekhandel had hij die boeken. Die stonden er wel voor de verkoop. Aangezien hij ze niet graag verkocht, vond hij het zijn boeken. Maar echt op het moment dat hij naar het Spui verhuisde en zijn boeken uit de winkel daarheen heeft verhuisd, dat is echt het begin van zijn verzameling geweest. Van zijn bibliofiele verzameling ja. in een heel klein huisje. Ja. We hebben door de film van het Bianca het gezien hoe vol het ja. was. Hè. Het was echt niet te doen zo vol, dat huisje. En, uh, ja, hij heeft de, de boekenkasten, alles meegenomen. Is nou, het een of... interessante collectie, zijn boekencollectie. Uh, dat is zeer zeker interessant, omdat het een he enorme hoeveelheid is. Ik moet je wel zeggen, ik denk dat er, nou, ik zou niet zeggen hoeveel, ik heb het inderdaad voor de film van Bianca, nu in dit voorjaar heeft Bianca ons gefilmd, terwijl Johannes en ik over zijn boeken aan het praten waren. Dus toen heb ik ze weer eens allemaal rustig bekeken. Toen heb ik wel een paar gezegd... deze kan weg, Johannes. Deze kan ook weg. Nee, Johannes, deze hoef je ook niet te bewaren. Dat heeft dus hij allemaal niet gedaan, natuurlijk. Nee. Dus die, uh, het is, maar er zitten zeer zeker... heel veel interessante boeken bij... die gewoon niet meer te krijgen zijn. Die mensen graag willen lezen, graag willen zien... Nou ja, en het is natuurlijk heel erg mooi dat hij zijn boek heeft nagelaten aan de bijzondere collecties van de Universiteit van dat Amsterdam. Is, dat is dat is al duidelijk. Ja, ja, ja, ja. Dat, uh, dat, dat een is al jaren bewaard wordt. Jaren geleden is dat geregeld. Nou, niet alleen bewaard wordt. Het uh, doel van de uh, bijzondere collectie van de Universiteit is dat die, dat iedereen, uh, uh, mensen als Geert Cox uh, door het hele land uh, bij de bijzondere collecties door die boeken kunnen ja. gaan bladeren. Dat het dus kennis is die voor iedereen toegankelijk wordt. Ja. Ja, En dat is natuurlijk heel belangrijk, want het hele oeuvre van Johannes van Dam... was ook gebaseerd uit kennis die hij vooral uit hij boeken, uit boeken haalde. haalde. Hij was natuurlijk ook veel in de praktijk te zien. Hij kwam in restaurants, maar uh, het was een boekenworm. Geert, um, hij is in jouw restaurant wezen eten. Was dat trouwens jouw kennismaking met Johannes van Dam? Nee, nee, nee. Al, uh, ja, al lang geleden al. Jij hebt in, al heel he? gewerkt, in heel veel restaurants gewerkt. Ik heb veel restaurants gewerkt als chef. En hij heeft mij... Uh, uh, Drie keer beoordeeld, echt als chef in het restaurant. Maar ik heb ook al in restaurants gewerkt... waar ik dan ook werkzaam was op dat moment. Of Hoe chef, waren de of beoordelingen dan? van jou als chef? Uh, nou, ik ben er eigenlijk wel behoorlijk goed vanaf gekomen. Ja? ja. Horen daar cijfers bij? Uh, ja, voor, nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk niet eens meer... Ah, Merkenbach weet, maar weet je wel. De, de laatste wel. was een 9+. Een 9+. Plus. Een 9 plus. Ja. ja, en de plus die vond ik vooral... Uh, Heb je gevraagd waar de plus uh, vandaan ja, kwam, <laughs> mijn vriend? <laughs> nou, nou, nou, nou, ik denk dat die gewoon wel... Uh, ja, wel, wel goed vond uh, zoals wij ja. te werk gaan. Jullie, ja. jullie matchen gewoon. Hij, hij hield van de stijl van koken, van jou. Hij hield van jouw manier van denken over eten. Ja, denk ik wel, ja. Probeer eens uit te leggen wat dat dan voor stijl is. Um, nou, zonder poespas. Daar was uh, Johannes ook niet zoveel van, denk ik. Uh, uh, lafjes en uh, gerechten op smeuken en... of uh, op leuken en dat soort dingen. Ja. Nou, dat, nou, dat doe ik niet. Al jaren niet, trouwens. Dus... Uh, um, ja, dat, ja, in, in de Burgermanspotten eigenlijk. Uh, ik doe toch wel heel uh, ja, ja, klassiek en traditionele gerechten. Wel in een, in een, een modern jasje, zal ja. maar zeggen maar Wat is dan eden... een moderne jasje? Nou, even modern is misschien niet het goede woord, maar wel een uh, hedendaagse. Je kan, het, wat, wat ik eigenlijk van plan was in, in, in, uh, in Huis Frank en merkelbach uh, restaurant... is dat er echt uh, grote potten op tafel en dat iedereen lekker kon uh, opscheppen. Ja. En dan, uh, maar... Ja, het huis lijkt heel groot... maar toch zijn de ruimtes wat klein... en we wilden toch wat mensen kwijt... dus de tafels waren iets kleiner uitgevallen dan ik gehoopt had. Dus, maar we serveren de soep nog wel uit in terrines en, en dat soort dingen. Maar ja, echt ja, de, de Burgmanskeuken... en dat uh, probeer ik wel een traditionele gerechten en probeer ik ja, iets ja, een beetje om te, om te vormen... Maar en uh, moleculaire frats en zo, dat, uh, komt, uh, yeah, dat wordt bij ons niet geserveerd. Nee, terwijl hij toch een aantal uh, moleculaire keukens... wel redelijk positief heeft beoordeeld. Ik meen ja. me toch te herinneren dat hij nog niet zo lang geleden... een tien uitdeelde nee, aan uh, Samhout. Precies. Ja. Places. En dat is natuurlijk toch wel met schuimpjes en uh, allerlei uh, wel fratsen, zullen we ja. maar zeggen. Hè? Ja, het is ook uh, niet dat ik er iets op tegen heb, hoor. Absoluut niet, maar het is gewoon niet mijn, niet mijn keuken die nee. ik... Uh, ga, en het is eigenlijk Johannes' koken, maar... keuken dus ook niet? Nee, dat denk ik ook niet. Maar ja, om, als, ik denk dat Johannes toch wel uh, ja, goed kon uh, inschatten... of iets uh, goed was uitgevoerd ja. of niet. En ja. of het dan moleculair is of klassiek of uh, welke keuken dan ook. Uh, ja, hij, heeft ook uh, ja, hij heeft natuurlijk alle keukens uh, die er in Amsterdam uh, waren geproefd... van uh, nou, Indonesisch was hij zelf ook wel. Ik was hij uh, heel gek er van. heel erg van. Rendang, dus, uh, hè? Uh, Rendang, ja, maar ook uh, Persische keuken. En uh, ja, hij zat op de meest vreemde plekken af en toe. Had je echt een goed inspirerend dispuut met hem over, over eten? Uh, nou, ik vond hem. Nou, als chef. Uh, ik zal niet zeggen dat ik nou angstig voor hem was. Maar uh, ja, ik heb wel contact gehad en, en, en veel vragen aan hem gesteld. Als het als nodig was, maar. Uh, gepaste ja, probeert, ja, gepaste afstand. Dat was toch wel een beetje... Uh, ja. Eigenlijk vond ik het wel jammer. Zeg maar, dat hij, uh, soms was hij wat moeilijker benaderbaar. Of, uh, maar dat was, lag meer aan mij eigenlijk, denk ik, dan aan zijn toegankelijkheid. Maar, ja. uh, misschien in de laatste jaren door zijn mobiliteit... dat, hij, dat het wat moeilijker was om uh, contact met hem uh, ja. te krijgen. Ja, en, en daar was hij ook vaak spreken. chagrijnig van. Ja, maar ja. ik weet wel dat hij, dat hij heel graag zijn kennis deelde. En uh, dat merkte ik niet voor de laatste... Uh, ja, met gesprekken met hem, dat, dat hij het hartstikke leuk vindt... Uh, om ook chefs daar uh, te, te informeren en te adviseren en te doen. Ja. Uh, uh, ja Dat heeft hij ook heel veel gedaan natuurlijk. Dus, uh, er is verkeersinformatie. Ja. Oh yes. ABB verkeersinformatie. Op de A4 richting Amsterdam staat voor Knoppen te meer twee kilometer file. Dat komt door de drukte op de ring van Amsterdam. Op de A10 Zuid richting Den Haag staat tussen de Rai en Amsterdam... Slotervaart twee kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht... De andere kant op, op de A10 Zuid richting Amersfoort... voor knoop het Amstel, 4 kilometer na een aanrijding. Daar is de weg weer vrij. En op de A28 Hogeveen richting Assen... staat tussen Hogeveen en Bijlen 3 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. In Manjari is het allemaal potten en pannen vandaag. We hebben een eerbetoon aan Johannes van Dam. Hij is ons ruim twee weken geleden ontvallen, 66 jaar oud... Hij was ook medewerker aan dit programma. Hij was medewerker aan Parool. Hij schreef boeken. Hij schreef de dikke Van Damme een naslagwerk. Ja, waar ik, waar ik dag en dagelijks nog genot uit beleef om dingen op te zoeken. Want hij wist alles en hij heeft tot alles opgeschreven. Uh, en we eten vanavond in Manjari ook dat wat hij lekker vond... Waarvan wij weten dat hij het lekker vond. Misschien had hij ook wel hele heimelijke genoegens. Dus dat weet ik eigenlijk niet. Bijvoorbeeld Bebogeen, of zo. Of iets heel anders vies. Wat eigenlijk hij niet houdt. Ja. op weet Weten jullie überhaupt wel wat nou, bebelgeen haringen. is? Nou, hij was oh, ja. dol op haringen. Ja. haringen. En ik kwam daar een keer binnen en toen zat hij een frietje te eten. <laughs> Zie je, wat om de hoek gaat. In een puntzak. <laughs> ja. Ja. En, uh, uh, shortbread moest ik voor me halen. Shortbread, ja. ja. ja. Wat is dat ook Zand, alweer? Zandkoekjes. Zandkoekjes. De Engelse... Iets, wat, iets minder zanderige, zandkoekjes, ja. romige. Oh, ja, heel lekker. <lacht> Dit is de stem van Bianca Tan. Ze heeft een film gemaakt over Johannes van Dam. Uh, een, een documentaire die ze eigenlijk begon met een crowdfunding-project... waar ze 100.000 euro voor nodig had. En dat moest een feest over eten en drinken worden. Uiteindelijk werd het een, een intiem portret van een man in zijn nadagen... Johannes van Dam, die op handen en voeten en knieën de trap op kruipt die uh, ja ja heel eigenlijk slecht aan toe was. Uh, jij hebt hem gefilmd in de laatste jaren van zijn leven. Het laatste jaar. Het laatste jaar. Hoe was dat om zo dicht op zijn huid te zitten eigenlijk, Bianca? Uh, ja, ik, ik ben er heel blij om, omdat dat uh, gelukt is. Het was uh, niet één ding. Het was verschillende dingen. Het was uh, uh, de eerste drie maanden vond ik het heel lastig. Uh, tot uh, op de hoogte dat ik ook overwoog om ermee te stoppen. Ja, um, ja omdat. Je hebt s'nachts wel eens mensen gebeld, heb ik, ik gehoord. Ja, en. Um, um, f, f, ja, dat het toch steeds moeilijker was in te schatten wat nou wel en niet kon. En geen medewerking van Johannes kreeg die mij ook uittestte, denk ik. Of ook gewoon soms heel erg veel aan het filijn was hij ook genoegen inschepte om iemand maar te laten bungelen. Um, en dat was jij die En iemand. dat was ik, ja. ja. ja. O, dus ja. je had echt een zware tijd. Ja. Ik dacht dat jij al heel close met hem was. En als een soort fly nee. on the wall. Nee. Een soort geruisloze positie met die camera. Nou, nou ja, kijk, ik, ik wist wel dat hij me mocht. Daarom ja. mocht ik die film ook maken. Ja. Hij had wel iets met mij. Um, maar dat wil nog niet zeggen dat hij zo aan het proces mee zou werken. Ja. Maar dat is typisch iets voor Johannes. Ja. De, de buitenwereld naar mij. Weet je, Hij was heel dol op jou. Ja. Hij was dat liet hij aan de buitenwereld echt wel merken. Ja. Maar aan Bianca, bij Bianca ging hij testen. Ja. En jij wilde na drie maanden ophouden. Je bent toch doorgegaan. Ik ben toch doorgegaan. Chapeau. Ja. Ja. Maar en, je, je kreeg niet dat portret wat je voor ogen had. Het werd niet een feest over eten en drinken. Het nee, werd nou, maar dat plan was al somber, somber Het is een somber verhaal. Het feest over eten en drinken om, rondom Johannes. Want Johannes was nog steeds het onderwerp. Ook met die tom. Uh, beoogde uh, bedrag. Maar. Um, met mijn. Um, co-producent destijds. hadden we zoiets nou bij 30.000. Ja, dat moet toch lukken dan om ook een film te maken? Uh, als je nou zelf meer gaat draaien. Als je nou zus, als je nou zo. En ondertussen. had ik zeer. Uh, getalenteerde. Uh, filmmakers, Petra en Peter Lataster, gevraagd. om mij te begeleiden. in het maken van mijn eerste lange documentaire. Ja. En met hen. En toen had ik, of Peter stelde mij ook kritische vragen: wat wil je nou precies en wat zie je nou? En dan ging ik dat nog eens uh, aanscherpen. En dan kwam toch die boshegel waar Johannes woont, steeds naar boven. Dat, ik dat, dat huisje op het spui. Ja, en dat is het dus ook geworden. En het beste materiaal kwam er dus ook uit. Als ik in mijn eentje met die kleine kennen uh, bij hem was. Ja, dat levert een beeld op wat contrasteert met de grote Johannes van Dam. De gevreesde criticus, die als hij ergens binnenkwam, dan, dan klapmest meteen uh, de hele keukenstaf. en ga zo maar door. Uh, dit, dit is een man die op de bank ligt te hijgen. en, en amper meer. Uh, ja, echt ook letterlijk geen lucht meer krijgt. Uh, heb jij iets moeten overwinnen om hem op die manier te portretteren? Ja, ja, omdat je ook wel denkt: dit. Uh... Hij wist natuurlijk wel dat ik het filmde... maar uiteindelijk in de montage maak je, uh, uh, maak je de film opnieuw. Um, uh, ik had zeker die twijfel... maar ik wist dat ik dat het interessantst vond... om toch te laten zien hoe het leven echt is. Ook voor de grote Johannes van Damme. Ja. En dat de grote Johannes van Dam er dan niet zo heel erg in gepositioneerd wordt... Dat nou, was ondergeschikt. Nou ja, hij zit er wel in, want ik, ja, je moet toch laten zien over wie hebben we het hier mm -hmm. uh, Dus die grote momenten, uh, het, de, uh, Johannes van Damprijs, de eerste, zit erin. Ja. Maar allemaal met de uh, waas of um, het idee van, ja, maar hoe, hoe uh, is hij er eigenlijk aan toe? Ja. Of hoe gaat het met hem? Of ja. hoe, welke moeite moet hij doen? Want uh, ja, voor mij is de trap meer ook het ontzag voor wat hij doet... door iedere dag die trap zo op te gaan. Ja. En dan weer achter de computer te kruipen. Dus veel, het is grappig dat mensen het soms zien als... ja, dit is zo'n treurig beeld. Maar je kan het ook omdraaien en denken... wauw, dat die kerel ja, dat allemaal doet, die doet om, allemaal om aan het werk te gaan. Ja. Geert en, Buurman, jij hebt, de, jij hebt de film gezien, toch? Ja. En, en hoe heb jij dat ervaren? Um, poeh. Best een moeilijke vraag. Ik vond het wel... Uh, ik wist wel hoe hij eraan toe was natuurlijk. Maar om dat dan zo direct te zien en hoe hij dan leeft. Ik ben nooit bij hem thuis geweest. Dus ik wist van verhalen natuurlijk. Bijna niemand kwam bij hem thuis. Nee, dus de, uh, ja in klein, uh, dat hij klein dat wist ik natuurlijk. Uh, maar ja, als, als je Johannes dan ziet scharrelen door zijn huisje en met een koelkastje. En ik had toch altijd een idee van, uh, nou, uh, hij kookt thuis natuurlijk ook altijd heel veel. En hij... Ja. Hij uh, maakte altijd van alles. En uh, hij kon hetzelfde natuurlijk altijd het lekkerst maken. altijd, Want... Uh, uh, in dat, in dat, dat, in wat dat betreft... Uh, ja, zie je in die film toch wel de, de werkelijkheid heel erg. denk ik, uh, En schrok je van die werkelijkheid? Ja, ik ben niet echt geschrokken. Maar ik, ik, wist, ik wist er wel een beetje wat ik zag. Maar ja, uh, yeah, ik vond het wel... Uh, ja, ik was er wel stil van. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. ja, dat had ik ook. Ik was ja. er ook wel een beetje somber van, van geworden. Ondanks het feit dat ik... Uh, dat het wel ongelooflijk knap is... dat je zo dicht bij die man bent gekomen. Want je ziet hem ook gewoon met de mond open... op zijn dagbed uh, liggen voor het raam. Ja. Het verbaast me ook dat, dat, dat je daarbij mocht zijn. Dat is ook zijn nachtbed, was dat. Uh, het was ja. ook zijn nachtbed, ja. ja. Ah, ja. Dat had, verklaard... had hij helemaal geen ander nee. bed. Nee, dat... Uh, ja. Jeetje, Mina. Nou, dat had hij vroeger wel boven. Ja, maar boven, die trap maar ging hij al helemaal, de... helemaal nee. niet op. Ja. Ja, ja. ja. En het verbaast me dan toch wel dat hij dat ook heeft, heeft toegestaan om het allemaal te filmen. Terwijl die. Ja, was je, dat je... moeilijk, Bianca, om die toestemming te krijgen? Nee, nou ja, ja was dat moeilijk. Kijk, het. Uh, je vraagt om momenten te filmen en uh, ik heb nooit direct gevraagd: mag ik je slapend in bed filmen? Nee. Dus, um, want dan zou hij zeggen: ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Die, die reality-tv, rot op. <lacht> ja. ja. ja. ja. Ga maar naar dus, huis. Ga maar naar huis. Maar uh, als je in een ander moment zit, dan kan het weer wel. Dus um, ja, zo werkt het dan als filmmaker: ja. dat je via omwegen krijg je die momenten. En hij vond het. Uh, uh, hij vond het uh, een uh, aanslag wel dat ik er was. Of dat ik ook iedere week weer mailde. Van, uh, hij vond dat vermoeiend. Maar hij vond het ook prettig. Hij vond die aandacht ook fijn. En ik, hij, ik kan heel goed stil zijn. Ik ga de strijd niet met hem aan. Ik, hè, de, je, dus ik wachtte. en dan. Anders had hij al dat, lang weggestuurd. Ja. ja, daarom. Ja, is, maar hij, hij vond het ook goed. eervol dat er een portret van hem werd. Ja, dat vond hij uh, leuk. Ik geloof dat er in de Zwart wel weer... Café een, de Zwart op de ja, Spuit. Het zijn stamcafé precies... Ja. Uh, met andere schrijvers en intellectuele grapte ze dan... heb jij al een film? <lacht> <lacht> en dan had jo Johannes had in ieder geval... Die had er niet pas zijn film, film ja. die hij niet eens gezien heeft. Nee. Laten we even luisteren naar een, fra een fragment uit de documentaire. Johannes die vond dat je altijd blind moest proeven... om tot een goed vergelijk te komen. En als hij dus meedeed met een proeverij... dan probeerde hij altijd zijn eigen standaard hoog te houden. Nou, dat horen we ook in dit fragment. Bij de kugel met peren wedstrijd die er werd gehouden... was hij duidelijk niet eens met de aanpak van de organisatie. En dat liet hij horen ook. Terecht. Ja, want dan wordt het een toneelstukje. Voor zo'n toneelstukje, ik ga u toch niet zeggen wat u moet zeggen? En daarna... En daarna... Um, laten we het simpel houden. Degene die de vraag stelde, zegt even kort... Al, al, al iets van een beoordeling. Dus het is een andere constructie dan wat ik gedacht had. Hoor. Ja, daar ben, ben, ben ik het niet mee eens. In je proef en opschrijven noteren. Proef ja, maar, maar en ja. Je moet vergelijken, je moet ook terug kunnen proeven. En ja, ja, dus je moet zeggen, die dus dus is niet, één, die wordt twee, die wordt drie. Dat wil ik niet horen. Ik wil alleen gewoon een eerste reactie horen. Dat is leuk. Anders zitten mensen ja. 20 keer proeven zonder een reactie te laten. Ja, dat is goed, maar dit gaat er ook gebeuren. Want anders kan je niet objectief oordelen. En ik wil het een eerlijke wedstrijd maken. Een van de, de dingen bij een test is belangrijk: de anonimiteit. Dus, en dat is dus nu helemaal weg. Dus je kan eigenlijk nooit meer goed objectief oordelen. Want je ziet van wie het komt. En dat, en dat vind ik dus echt een groot bezwaar. Dus het is geen, dit is geen eerlijke wedstrijd. Je moet blind proeven. Hoef ik niet te proeven. Duidelijk, het, eh, ja hoeven we niet te proeven. Dit nee. is geen blinde proeverij. Uh, eerlijkheid boven alles, hè? Johannes vond ook gewoon dat hij altijd de waarheid moest verkondigen. Ook als dat niet uitkwam. Klopt. Hebben jullie daar veel last van gehad, eigenlijk, van die waarheid van Johannes? Ja, in het begin wel. Dat ik, dat, dan word je wel moe van. Dat is wel, je moet je dan wapenen. Of ik althans. Uh, het is niet relaxed. Je kan niet gewoon een praatje maken... want dan krijg je hoezo? Of dan... Het is altijd direct... Je moest ook nooit aan hem vragen hoe is het je? Nee, dat nee ook nee, eigenlijk een van de uh, domste vragen. Of... Ja, ja, ja, precies. Ja. Ja, ik vind het, het houdt je wel scherp uh, ook. Ja. Ik, uh, ja, ik stelde dat wel op prijs. Dat, dat is ook wel de reden... waarom ik altijd op mijn woorden lette... als ik met hem zat. Ja, alles werd op een weegschaaltje gewogen. Ja. En, uh, nou, ik, ik vind, wat, wat dat betreft, is, vind ik hem toch wel uh, de meest waardevolle. Uh, of laat ik zeggen, een van de meest waardevolle journalisten van Nederland. Ja. Nou, het is ook wel grappig dat ik ja, van hè? de week in alle <coughs> mensen die ik heb gesproken. dat er zo vaak naar voren kwam dat. Uh, andere mensen die over eten schrijven op wat voor manier dan ook... zijn er echt verschillende die tegen mij zeiden... van ja, maar als ik zelf zit te schrijven... heb ik toch altijd het idee van hij kijkt een beetje mee. Mm -hmm. He, dus die, hij hield hun ook scherp, echt. Serieus door gewoon helemaal... Ze zagen hem nooit of spraken hem nooit... maar gewoon doordat hij bestond. Mm -hmm. Dus het was inderdaad op een gegeven moment... zei ik, ja, maar wie gaat ons dan nu scherp houden allemaal? Ja. Ja. Maar had jij wel eens last van hem, Jona? Want ik kan me toch herinneren dat jij ook wel eens vloekend... de redactie opkwam bij ons en zei van... Uh, kan die man weg? Nou, volgens mij ben ik nooit hier vloekend de redactie opgekomen. Kan die man weg. Ik heb alleen één ding altijd gezegd. En dat, dat vind ik nog steeds overigens. Johannes kon ontzettend leuk schrijven. Maar ik vond dat Johannes veel minder leuk kon praten. Hmm. Dus, en dat heb ik altijd gevonden. En dat vind ik nog steeds. Ik vind zoals hij zijn uh, stukjes schreef, vind ik gewoon ontzettend leuk. Maar en daar had je meer lol in dan als hij vertelde. Waarom ja, eigenlijk? omdat ik... Uh, denk ik misschien net iets beter... dan, dan de gemiddelde mensen wisten hoe die, hij hoe die dat deed. Of hoe hij dat opzocht. En zorgde dat hij zijn kennis die hij wilde verkondigen... die had hij paraat. En die vertelde hij. Ja. En dan kon, iedereen kon uh, er iets tussendoor brengen. Maar als hij dan niet wist... ging hij gewoon ja. echt stoïcijns door met zijn eigen kennis te vertellen. Dat heet van, hij communiceren niet. Precies, dat is zoals hij het deed. En uh, ja... En als ik het dan niet met hem eens was... Ja, dan heb je natuurlijk hommelus. Ja, want jij hebt natuurlijk wel een uitgesproken karakter. Ik bedoel, je ja. hebt niet een karakter van vlieg op de wal. Eh, ik bedoel, op de muur. Wij B konden elkaar goed handelen. Ja. Laat ik het zo zeggen. En dat merkte je ook in het contact wat we met z'n tweeën hadden. Merkte je ook dat we... Uh, uh, we konden botsen, maar we konden het er wel ook over hebben. Ja. Ja. En ja, goed, dat is dus wat ik... Heb ik ook tegen Bianca gezegd. We, hadden, we hebben samen heel erg veel humor. Hij had gewoon zoveel humor. En dat was wat ik miste in de film van Bianca een beetje. Weet je, Johannes als ik daar binnenkwam. Nou, ik weet nog dat ik daar aanbelde voor die filmopname. Dat ik voor de deur moest je opbellen. Want hij had geen bel. En zei, Johannes, ik sta voor de deur. En dan kon je echt gewoon wachten dat er iets kwam van... nou en dan ga je hè, rustig wachten tot ik jou binnenlaat. weet je? De, ja. Ja, zoiets kwam er dan. Het was, was altijd was er een sneertje tussendoor. Altijd. Er zat altijd wat spanning op. Ja, maar weken. gewoon wel met, ja. Ja, humor die ik in ieder geval heel goed uh, ja. voelde. Ja. En ja. heel Even, prettig vond. Daarop in hangt die scène dat ja. Jona uh, kwam um, om een boek op, op, iets op te zoeken in een kookboek. Uh, of in zijn boeken te kijken. Um, ze, wa, ze was verkouden en kwam binnen. Ik was aan het filmen. Oh ja. En ze zegt, ik ga je niet zoenen hoor. Hij zegt, uh, Johannes, uh, thank God. Every cloud has a silver lining. Ja, ja. ja. ja. dat is natuurlijk... Ja. Ik bedoel, ja... Een nare man, maar wel leuk. Heel geestig. Ja. Heel geestig. Nou, ik denk ja. dat hij ook al heel uh, veel humor had. Uh, ja, ja. ja, voor, ja. Voor, voor, ja. Ook uh, ja, voor mensen die die goed kenden. Hé hey, jongens, ik, ik, ik even ik die hoorde... ertessoep hoor. Ja, sorry, maar ik moet het toch even met jullie delen. Dit <lacht> is jouw o, Ja, dit is mijn oh. ertessoep. <lacht> Willen jullie er iets over zeggen? Ja. Deze ertessoep heb ik wel naar receptuur van de dikke Johannes, uh, de dikke van Dam gemaakt. Oké. Okay. Hij was bloedheet in ieder geval. Dus dat ja, is, uh, dat is heel uh, goed. Het, zit het lekker is uh, lekker gevuld. Het is Hij is gemaakt met een hamschijf. Ja. Dat stond erin. Je kon het ook met een kalspoot doen. Mag van mij iets dikker. Maar ja, is... ik vond hem ook een ja. beetje dun. Ja. En, Hoe kan dat? en de worst is, heeft aan smaak verloren. Door. Hij glans wel heel mooi. is een marockie De worst, nee maar daar wil ik even op. Ja. Is dat omdat hij te lang mee heeft? Gekoopt? Ik denk het. Dat ja. kijk ik maar weer naar. Geert. Ja. Ja, ja, lang de, de, mee. Dan, dan gaat hij zijn soep ja. ja, En in zijn vetten staat hij af. Dus ja. Dan, ja. Wat vind jij? Geert, want jij hebt. Nou, ik, mee... ik vind het een heerlijke soep. Uh, je zegt <laughs> dit <of> voor mij. <laughs> nou ja, ik heb laatst gaan een, ze. Een, ik vind hem ook te gedaan. Uh, een blindproeverij was dat. Ja. Van, uh, uh, van alle soepfabrieken. En mm. uh, alles door elkaar heen. Nou, het was allemaal niet te vreten. Maar deze is uh, mm. heel goed. Dit is naar nou receptuur. Dat die gewoon, ja, van Johannes. Ja, uh, ja. Dus, uh, nou, is het en natuurlijk de receptuur van Johannes. Dat de is, receptuur van, ja. van, en en wat, wat echt afwijkend was. Van mijn eigen receptuur. Want ik maak zelf ook heel graag eetsoep. Is dat hij met woestersaus werkt. Uh, en dat hij. Uh, uh, fully. Dat, dat, dat deed ik er zelf ook nooit in en dat doet hij er wel ruim in. Mm. En verder knoopt hij allerlei preien en, en wortels en peterseliewortel enzovoort aan elkaar in een bos. En dat is echt Johannes van Dam. En uh, ik, vond, ik vond het heel leuk om te maken in ieder geval. Jona, wil je nog iets zeggen? Uh, je nou, kunt me ik kan nu helemaal kapot maar... maken als je wil. Ik zei niet. Waarom zou, dat wil ik niet, dus dat hoeft niet. Nee. Ik vind het heerlijke het is super, Ja, maar ik, uh, hij mag absoluut dikker. Ja, maar ja, dat meestal duurt dat ook nog een dagje. Ik weet niet wanneer je hem gemaakt nee, hebt. Nee, nee ik, heb hem, uh, ik heb hem al eerder gemaakt. Dus, oh. uh, dus mm. dat is het probleem niet. Ik, ik, heb, ik miste nog even in een dikke boek uh, de... de dat je dat ertessoep heel erg kan verzuren... als je, als je hem niet snel genoeg af laat koelen. Grote dat pannen hebben we hier al een keer besproken ook. Ja, ja, maar dat heb ik nog niet in de dikke Van Dam teruggevonden. Dus dat is toch een omissie. Maar als Johannes hier nu zou zijn... dan zou, me zou hij me genadeloos afstraffen. Zij zeggen het dat is. het op pagina staat. onderin staat. Dat is een ja. dilemma. Goed, we gaan naar de reportage... Chris Baiema, onze verslaggever... die uh, ging naar café-restaurant Reuring in Amsterdam. Daar kregen ze anderhalf jaar geleden... in de Amsterdamse pijp is dat... een ongelooflijk mooie bespreking. Johannes van Dam rolde op een avond de zaak binnen... en toen gebeurde er dit. De redactie van Mandjaren... had als commentaar bij je laatste bijdrage... dat ze het geen reportage vonden. Meer een gesprek op locatie... Vandaar dat je deze keer meer beweging in je bijdrage moet hebben. En ze willen horen dat je er ook echt bent. Vandaar dat je het gesprek buiten begint met Wouter Aalst, eigenaar van Eetcafé Reuring. Buiten staan, denk ik, een stuk of twaalf tafeltjes. Twaalf en om de hoek nog vier, dus we zijn eigenlijk buiten net zo groot als binnen. Dus dat maakt het op warme dagen heel overzichtelijk. Omdat de capaciteit ongeveer hetzelfde kan blijven. Als het weer is dat mensen binnen en buiten gaan zitten... dan moeten wij er flink aan trekken om iedereen goed te kunnen bedienen. Ja. Ja. En het is ook, we lopen nu naar binnen. Het is eigenlijk een zaak en nog steeds zonder poeh Ja, klopt. Het heeft inderdaad iets uh, pretentieloos. Uh, en dat past wel bij ons, denken we. En toen was opeens daar de dag dat Johannes van Dam kwam. Eigenlijk uh, was ik net mijn laatste dingetjes aan het opruimen... en toen uh, stond die zijn scootmobiel... Op, uh, op de andere hoek van de straat uh, af te sluiten. Dus uh, toen uh, viel het kwartje wel redelijk snel. Ja, toen was, uh, was van uh, snel naar huis gaan geen, uh, geen sprake meer. Toen hebben we natuurlijk hier, uh, ben ik hier bijgebleven... en hebben we uh, ja, naar ons beste vermogen natuurlijk uh, een mooi menu gemaakt... Uh, je hebt dan in huis wat je in huis hebt. En je hebt je kaart die je hebt. Dus je verandert nergens meer wat aan. Maar je, uiteraard is het, uh, is het wel, het zijn het wel de spannendste bordjes die we hier hebben meegegeven. Nou, we verplaatsen ons aan de bar. Want dan zit er weer beweging in de reportage. En we hebben weer een andere, andere setting even. Dat is het? Een andere setting. En dan doen we hier de scène. De eindscène van de avond van Johannes van Dam. Dan ben ik Johannes van Dam. Jij staat daar, hij heeft gegeten, hij komt hier aangeschuifeld. hij rekent af, ja. jij staat daar, en ja. dan? Hij, riep de, hij kwam inderdaad naar de hoek van de bar lopen. Uh, riep de deze, ze, hoek, deze hoek. Deze hoek. Ja. Uh, riep de chef er even bij. Uh, zodat hij ons alle drie even toe kon spreken. En hij zei uh, heel plechtig uh, dat hij uh, niks aan te merken had. En toen liet hij in, uh, best een, uh, even een stilte vallen... Hij zei dus, om, om die reden uh, uh, raad ik jullie aan om, uh, om heel goed je uh, schap te gaan zetten. En uh, over anderhalve week wordt de recensie geplaatst en zorg dat je, dat je er dan klaar voor bent. En anderhalve week later is hij daar. Het was uh, uh, een mooie recensie dan ik had durven dromen. Dus in die zin ben ik daar ook nog is al mijn hoop overtroffen, zeg maar. En dat, uh, ja, ja, dat, dat, uh, dat doet wel wat met je. Een cijfer, Wouter. Ik wil een cijfer. Ja, dat was het 9,5 en dat was waanzinnig natuurlijk. Nemen we even de recensie erbij. Er staat boven eetcafé op sterrenniveau. De Steak Tartar is een klassieker uitgevoerd als in een absoluut toprestaurant. En de tartatin is de beste ooit in de stad gegeten. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. enzovoorts. Wat gebeurt er na zo'n recensie? Het eerste wat er gebeurde is denk ik dat... Uh, ik heb om half negen ochtends de recensie ongeveer gelezen. Half tien was ik hier en terwijl ik de sleutel in het slot had... hoorde ik al dat de telefoon overging. Uh, dat is de eerste twee dagen uh, uh, non-stop geweest. En ik denk dat de eerste... Uh, nou, wat zal het zijn? Ik denk 400 reserveringen in de eerste twee dagen bijgeschreven. En dat is wel een, een groep mensen die, die we denk ik daarna niet zo heel veel meer hebben teruggezien, zeg maar. Ik denk opeens operamensen. Mensen die ook naar de opera gaan. Oh, ja. de leeftijd ging hier iets omhoog. Ja, ja, mensen kwamen een half uurtje eerder dan dat ze gereserveerd hadden. Uh, mensen belden aan het eind van de middag... of we hun plekje nog niet hadden weggegeven. Uh, de, uh, bijna iets krampachtigs had het, zeg maar. En dat, dat, dat is er gelukkig wel af nu na twee jaar. Maar dat, dat is denk ik echt wel een groep mensen... die echt enorm achter, uh, achter meneer Van Dam aan uh, renden. Uh, ik heb zelfs een keer iemand gehad die in zijn binnenzak had zitten, de recensie. En toen ik iets, een glaasje wijn inspoek, heel even zo zijn jas opendeed... om te laten zien dat die recensie aan de binnenkant van zijn jas zat. Zo van, ik heb hem bij me, dus ik weet precies wat jullie doen. Ze we voor het reportagegedeelte even nog naar die keuken lopen? Dan ja. horen we wat geluid en dan zeg je, hier gebeurt het. Ja, en dan sluiten we gewoon af. We horen heel veel geluid. Wordt nu afgewassen. Hier gebeurt het allemaal. Deze is een speciale, ja, heel goed. Ja, dit is echt een reportage. Correctie, dit heeft wel iets weg van een reportage, Chris Baima. Uh, dat was uh, proefwerk bij, bij café-restaurant Reuring in Amsterdam. We zetten de finale in van deze uitzending. Ja, we krijgen een, een, een, een vraag binnen van een van onze luisteraars. Die zegt, wat heeft Johannes betekend voor, voor culinair Nederland... Dit is een grote vraag, Geert. Nou, ik denk heel veel. Bedoel, hij heeft in ieder geval prachtige boeken aangelaten. En, uh, die ik zelf nog steeds uh, gebruik als uh, naslagwerk en als inspiratie. Dus, uh, De dikke ja. van dan, maar ook alle boeken ja. daarvoor. Ja, zeker. Vooral ja. die boeken daarvoor ook. Uh, ja, ik heb altijd met veel plezier gelezen. Ja. Dus, uh, ja. Bianca? Nou, zeker in Amsterdam. Ik kan niet spreken over wanneer dat is gebeurd. Dat is geleidelijk gegaan, maar door zijn recensies door te schrijven over eten... door uh, rubrieken als Beste Johannes... vragen over eten... Ja. is er een bewustzijn op gang gekomen. Um, sowieso culinair is er natuurlijk... veel meer aandacht dan, dan 15 jaar geleden. Maar Johannes heeft daar absoluut... Uh, uh, in onze hoofdstad enorm aan bijgedragen. Door ja. zo scherp te schrijven... en erop te letten. Door uh, oeverloos te zeiken over hoe iets moet... En, uh, daar, daar, heb, daar hebben we het te allemaal te een beetje van geleerd. Ja, uh, Zowel hey, de over, huisvrouwen als de chefs. Ja, over ingrediënten, over ja, leuke dingen die je nooit wist... dingen die je liever niet wil weten. Maar, uh, en de uh, enorme diversiteit van alle restaurants die je bezocht. Want volgens in mijn optiek dan de meeste restaurantcritici... Uh, die gaan toch van de ene bistro naar de andere hoppen... en de bekende dingen. Ja. Maar Johannes ging in Amsterdam, dan kan dat natuurlijk ook makkelijk... Gewoon ook naar de, iedere kleine Vietnamees, uh, ja. Persische restaurant, uh, Filipijns restaurant. Hij ging ze allemaal. Ja, met kennis af. van zaken ja. ook. Ja. Dus dat, ja. Ja, ja. wat dat betreft, uh, ja, voor mij is Johannes echt wel een beetje de standaard. En ik denk dat ja. voor collega's in, in zijn. Uh, ja, van Johannes dat uh, ja, toch ook wel. Een Misschien wel een beetje geld. Die jongens, nemen. we zetten de finale in. We hebben nog maar anderhalve minuut en we zitten hier met griesmeel. En die heeft Jona gemaakt. Ik ga Jona. vertellen waarom ik griesmeelpudding heb gemaakt. Je hebt echt nog maar een minuut, sorry. We zijn uh, 16 jaar geleden. Heeft uh, Alain Caron bedacht dat één uh, keer de koks moesten gaan koken voor de culinair. Uh, nee, dat de journalisten moesten gaan koken voor de koks, hm. uh, om het een keer andersom te doen. En uh, Johannes heeft daar griesmeelpudding gemaakt. Alain heeft erover geschreven. Ik heb toen ook de griesmeelpudding geproefd. Die was niet lekker. En Alain heeft dat opgeschreven. En sindsdien hadden ze ruzie. Oftewel, Johannes kon ook 16 jaar met iemand ruzie hebben over grismelpudding. Mm -hmm. hm. Zitten we nu die griesmeel te eten? Dit is in ieder geval de griesmeelpudding uit zijn boek. In mijn herinnering, want ik was daar toen bij, uh, bij die middag was die pudding veel steviger dan deze. Dus ja. ik denk dat hij iets aan het recept heeft aangepast. Want toen had ik echt ook zelf het idee dat ik een soort behangersplaksel zat te eten. En dat is nu toch echt niet het En wat is dat geen spul is, erop? Uh, dat, ja, ja, ja, dit is helemaal ja. niet... Ik zou je wel op de kaart zetten bij Merkman? Nou, zeker. Ja? ja. Dat gele ik vind spul dat gele dat is spul een, uh, heel simpel. Heeft u nog uit... wat van dat gele spul? <laughs> Uitgeperste sinaasappel met een beetje citroen en een beetje suiker. En dat is gebonden met arrowroot. Dat is typisch zo'n product wat Johannes, Johannes kende, precies en Wat kende werd er niemand van. gebruikt, maar ik adviseer iedereen, ga ermee binnen. Nou, de het rest van, van het jaar van jaar staat in het teken van Johannes van Dam. Laten ja. we dat maar afspreken, want we komen gewoon tijd tekort. Vrijdag 1 november zijn we er weer. Dankjewel voor jullie komst.